Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat meer mensen zijn gaan thuiswerken. Volgens de ANWB stonden er vanochtend minder files dan de afgelopen weken op maandagochtend. Sinds dit weekend is het advies weer om thuis te werken, tenzij het echt niet anders kan. Onze verslaggever komt vanochtend ook mensen tegen die vandaag op hun werk overleggen over hoe ze dat gaan aanpakken. Even een sigaretje voor het werk. Ja, dat was even het plan. Ja. Ja. Wij staan hier om te vragen hoe het zit met het opvolgen van het thuiswerkadvies. aangescherpt. Ja. Ja. Hoe zit dat bij u? Daar gaan we het vanochtend over hebben, maar dat gaan we wel doen. Ja, het liefst willen we dat alles weer voorbij is en dat we gewoon vrolijk door kunnen gaan natuurlijk. Ja. Maar de realiteit is anders, dus dan, ja, dan moeten we steeds mee bewegen. Er gaan in de EU ieder jaar 300.000 mensen dood door luchtvervuiling. Smeergestoffen in de lucht, zoals fijnstof, kunnen zorgen voor longkanker en hartziekte. Het gaat wel beter dan een paar jaar geleden. komt waarschijnlijk doordat auto's steeds schoner worden. Er is eindelijk een doorbraak in een moordzaak van drie jaar geleden. Toen werd in Enschede een man van 26 dood in zijn huis gevonden. Vanochtend is een man opgepakt door een arrestatieteam. Ligt sinds deze zomer 15.000 euro klaar voor de gouden tip. Wat dat gezorgd heeft voor de arrestatie is onduidelijk. De time for games is over. <laughs> eh, ja, Middagje Fortnite is er niet meer bij voor jongeren in China. Het gamebedrijf trekt de stekker eruit. Omdat de Chinese overheid zich zorgen maakt over gameverslavingen. Minderjarigen mogen nog maar een paar uur per week gamen. Zouden meer moeten sporten en buiten spelen. En nu is Fortnite dus ook nog eens geblokkeerd door de makers. Het weer, een grijze dag vandaag, maar het blijft op de meeste plekken wel droog. En het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat 2 kilometer file tussen de, Knoop en de Hoek en Knopende Raasdorp. De vertraging is nog geen 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ...deze mooie zaterdag 6 november 2021. Welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. U luisterde net naar het nummer van AHA met Take On Me. Een AHA, dat is een poproep uit Noorwegen en die heeft in 1983, die is opgericht... ...en die hadden met dit nummer een fantastische grote hit. En het leuke weetje is dat AHA het record op zijn naam heeft staan... voor de meest betalende bezoekers voor op een eigen concert... En dat was een publiek van meer dan 195.000 mensen in 1991. Wat gaan we doen in uh, Goedemorgen Zandvoort? We gaan zometeen praten met Heli uh, Jansen over de afsluiting van de Jan Lammers tentoonstelling. Uh, daarna hebben we een gesprekje met Gerry Rutte over wat er allemaal te doen is bij het pluspunt. En Marcel Busser, die gaat even een reactie geven op de laatste persconferentie van het demissionaire kabinet. En over de meeting van de koninklijke horecaafdeling in uh, Zandvoort. En die zou gewoon doorgaan op 16 november. Als we tijd over hebben, praten we ook even met uh, Toos Berger... van de stichting Classic Concerts over het uh, laatste Kerkplein Concert. In het tweede uur, daar weet ik nog niet helemaal zeker wie de eerste gast is. Uh, dus dat houden we nog even geheim. Uh, als tweede onderwerp hebben we een gesprek met Harm Graustra... over het Coronajournaal met het laatste nieuws van de GGD Kennemerland En Dennis Spolders die gaat iets vertellen over de ijsbaan in Zandvoort... Nou, mocht er in het eerste uur dus geen tijd zijn voor Toosbergen... dan gaan we in het tweede uur verder met Toosbergen. En als het goed is, hebben we aan de telefoon Hilly Janssen. Goedemorgen, Cor. Goedemorgen, Hilly. Hoe is het? Nou, we zijn een beetje aan het bijkomen van de persconferentie... en wat kan er wel en wat kan er niet. En een van die onderdelen is de Jan Lammers afsluiting op 21 november. Kunnen we dat doen zoals we van plan waren... Nou, volgens mij niet. We moeten iedereen weer uh, placeren, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus uh, ik denk dat we het even goed laten doorgaan, maar dan moeten we stoelen neerzetten en uh, mondkapjes om en dat soort dingen. Maar dat het doorgaat is zeker. En we zijn al bezig met uh, de inventarisatie van wat is er allemaal opgebracht voor de brandvondenstichting. Ja. Want al die mooie platen van Jan Lammers zijn te koop. En um, we hebben prachtige biedingen binnengekregen. Dus uh, onder andere van BMW. Uh, en andere mensen die zeggen, ik heb er al 200 euro voor. over. En die biedingen die kunnen de mensen dus gewoon al doen... voordat het ten is afgelopen? Ja, dat loopt al vanaf dag 1. Um, oh. Al die platen van Jan Lammers, die ook op de boulevard hebben gestaan... dus zeg maar de... De, de mooiste platen uit het Jan Lammersboek, die zijn opgeblazen, heel groot. En uh, die kun je dus kopen en je, je doet zelf een bieding. Uh, en dat geld gaat uh, integraal naar het goede doel, Brandwonderstichting. En hoe, uh, hoe is het zo gekomen dat het de Brandwonderstichting was? Nou, we hebben een hele mooie persconferentie gehad met Jan Lammers. Toen hadden we net gehoord dat de Formule 1 mocht doorgaan. Dus heel veel aandacht van landelijke pers... En uh, toen is de vraag gesteld van Jan, waarvoor heb je de brandwonderstichting uitgekozen? En toen vertelde hij een heel ontroerend verhaal over wat hij mee heeft gemaakt met zijn familie. Nou, het is zo belangrijk dat er aandacht voor is. Voor uh, vooral kinderen die getroffen zijn door brand. Dus hij de huid moet herstellen. En uh, nou ja, hij, hij heeft een, ik wil niet zeggen zwak voor kinderen in, met brandwonden Want het is natuurlijk ook erg voor grote mensen... maar vooral kinderen heeft hij uh, ontzettend mee te doen. En daar was hij in contact gekomen vanwege zijn uh, racecarrière? En dan kan je... Ook dat, ja. ja. ja, ja. Um, ik had begrepen dus dat bij uh, die afsluiting van de tentoonstelling... dat er een uh, lezing zou zijn s'middags. Met uh, gastcurator... de gastcurator. Kom... Ja. En... Sorry dat ik je onderbreed. Nee, dat maakt niet uit. <laughs> en die gastcurator Jan Bort, uh, broertjes... Uh, hoe, hoe, hoe komt zo'n iemand als gastcurator dan uh, bij jullie bij het museum om dat uh, te doen? Nou, dat heeft hij al jaren gedaan, want hij is zelf van de Lotus Club. Maar hij is zeg maar onze uh, gastconservator. Ja. Mijn kleinkind rookt hier in de rondte, dus. <laughs> Die is aan het saboteren. Ja. Uh, hou op. <laughs> Um, dus Jan Bart die, uh, die doet al jaren zeg maar, de, de samenstelling van de tentoonstelling. En hij heeft een enorm netwerk. En hij schrijft ook voor RTLGP. En uh, dus het uh, ja, is een uh, onlosbare uh, iemand uh, van het museum. Ja, want ik had namelijk uh, begrepen dat hij dus een lezing zou doen. Gaat die lezing wel door, denk je? Ja. ja. Vooralsnog gaat dit door. Want als mensen in het museum gaan zitten, is er niks aan hand. Ja, want ik heb een beetje een agenda gemaakt voor uh, aan de afsluiting van dit programma. En dat heb ik natuurlijk ook ja. een beetje van die Cultuurmaand-website uh, ja, afgehaald. Tuurlijk. Maar ja, er staat. Sommige dingen zijn uh, geannuleerd, maar de meeste natuurlijk nog niet. Want ja, dat is natuurlijk heel recent. Dat was gisteren. We hebben het gisteren pas gehoord. Ja. Uh, wij hebben een natuurlijk weerspoedberaad gehad. We zetten alles op de www.cultuuragendazandvoort.nl. Ehm. Um, wij gaan door met de musea, want die mogen open blijven. De, bijvoorbeeld de oude brandweerkazerne gaat gewoon door. Uh, LDC-ateliers uh, van uh, kunstenaars. Maar als een kunstenaar zegt ik voor me niet zo lang erbij, dan mag die natuurlijk zeggen van bij mij is het gesloten. Maar over het algemeen denk ik dat 90% doorgaat. Nou, dat is uh, heel goed uh, te horen. Ik had ja. ook een beetje gespiekt over wat er straks gaat komen. Uh, ik heb begrepen dat er een, uh, een nieuwe tentoonstelling komt met zandvoortse verzamelingen. Ja, ik verheug me enorm daarop. Wat, ja. uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Iemand die uh, Zandvoortse spulletjes verzamelt? Of bijvoorbeeld iemand die. Nee hoor. Iets anders. Uh, ik doet. had eerst in, in, mijn hoofd, in mijn hoofd van uh, het, het Museum van Nederland. Weet je wel, dat was een prachtig, prachtig programma. En uh, toen dacht ik, nou, als we nou heel Zandvoort laten in, inleveren, dan wordt het wel heel veel werk. Maar dit zijn ongeveer 7, 8, 9 verzamelingen. En dan laten we daar een deel van zien. Bijvoorbeeld de collectie van Cornelis van Meurs. Ja. Dat is zo de moeite waard. zijn weduwe die is naar ons toegekomen en heeft een hele grote doos aquarellen afgegeven. We hebben een hele mooie verzameling van Chris Wagenaar. Er zijn bomschuiten. Uh, uh, uh, en hij heeft het heel veel over klededracht gehad. Uh, we hebben Hans van Pelt met een hele mooie collectie. Ja, die bakken. Jelle um, Atema met kinderchromofoons. Dus het, uh, er is van alles te zien. En boven op de zolder, en dat hebben we echt nog nooit gehad, komen 300 kerstallen. 300 kerstallen? <hijt> ja, omdat we nu die winterperiode ingaan, is dat zo uniek. want... We hebben de neiging om naar Duitsland te gaan of naar een grote stad. Van we gaan kerstallen bekijken. En die zijn nu gewoon in het Zandvoortmuseum Museum te zien. Maar hoe kom je nou aan 300 kerstallen? Dat ja, is toch wel heel veel. Ook weer zo'n uit de hand gelopen hobby. Die meneer die had er eerst duizend. Toen zei hij van nou dat was wel een beetje heel veel. Toen heeft hij alles verkocht. En nu heeft hij weer ja het bloedkruid waar het niet gaan kan. Heeft hij er weer 300. En die wil hij ontzettend graag aan Zandvoort laten zien. Dus, dus hij had het gewoon eerst verzameld, en toen was hij er klaar mee, dacht hij, nou ik doe alles ja. weg. En toen is hij het, ja. heeft hij 300 gekocht. <laughs> ja, nou ja, weet je, dat verzamelen, ja, ze komen echt van over de hele wereld. Uh, uh, uit China, uh, overal zijn wel kerstverhalen te vertellen. En je ziet toch zo Maria, Jozef en een kindje. En uh, ik heb er ook een paar uit Oeganda uh, gezien. Ja, dat is, dat is ontzettend, heel primitief, maar ook heel sophisticated. We doen er in een museumtuin een levende kerststal, dus zeg maar uh, levensgroot. En er zijn ook kerstballen, die zijn zo klein, die kan je aan je oor hangen. Dus als oorhanger, nou ja, dat is... Kom maar kijken, Het wordt echt heel grappig. Ik ga zeker komen kijken. Ja. En uh, je zei net, Oeganda, Ja, er zijn wat Sandvoorters die daar wat connecties mee hebben, want ik ken de... <laughs> Jol jo van der Meer, die kende ik namelijk ook. En ik geloof dat Gert-Jan uh, Blaas ook daar weer uh, iemand heeft... Uh... Nou, toevallig is die uit Oeganda, die komt vanuit de kerk. Dus okay. tijdens open monumentendagen, ja, toen kon ik de verleiding niet weerstaan. En uh, ze, nou, die, uh, die gaan we er ook bij zetten. Gewoon om te laten zien hoe divers dat is. Dat is gewoon gehouden uit een stuk hout. Ja. Ik denk, die mensen die hebben niks en die gaan, gaan gewoon met hun handen werken... En het is dus net een soort potlood. Maar daar is een kerstballetje van gemaakt. Okay. Ja, dat, dat is fantastisch om te zien. Um, over volgend jaar, kun je daar al een tipje van de sluier oplichten... wat we dan aan uh, tentoonstellingen kunnen verwachten? Dat is, ik weet ik nou, ik dat je de planning heel veel vooruit gaat. Ja, nee, ja, weet je, wij zijn natuurlijk nu de hele tijd soepel geweest met dat corona. En ik wil me niet met te veel vastleggen... want je belooft dingen, je moet het weer uitstellen... Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld ja, ja, jaarlijks uh, de Pride tentoonstelling en jaarlijks de Formule 1 tentoonstelling. En oh. dan gaan we mee met, met die piek en met de, met de vreugde. En dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En wij gaan beginnen met een hele grote beelden tentoonstelling. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Echt waanzinnige mooie beelden die je bijvoorbeeld op Art Zuid ziet. Of uh, de IJssel Biennale. Die kunstenaars die zijn bereid om het in Zandvoort neer te zetten. Um, maar dat doen we binnen. Binnen in het museum. Dus da daar gaan we gewoon in januari mee beginnen. Ja. Dus je zou bijna moeten uitbreiden voor al die beelden. Ja, maar we kunnen <laughs> altijd naar buiten. Ja, ja, ja. Alleen alles kost geld. Ja, die dus we doen het aanleggen. eventjes gewoon pas op de plaats hebben door het binnen, maar de ambitie is om dat echt groot uit te, uit te breiden. Nou, we gaan het allemaal te zien. En uh, ik kom zeker ja. dan even langs om te kijken hoe het allemaal gehoord is. En dan horen we ook ja, Dat doe je graag in de uitzending om daar wat over te vertellen. Ja, natuurlijk. En ook wel de afgesproken dat ik um, het nog in de uitzending zou komen van hoe is de. Cultuurmaand geweest. Hè. Nu, nu met corona, we hadden heel veel dingen op het programma staan. En nu is het natuurlijk spannend, wat gaat er wel door, wat gaat er niet door. In ieder geval de kunst, drie dagen, gaat door. Met volgende week Fem en Daan in het pop-up museum van het Raadhuis. Dus hou de website in de gaten en wij gaan ervoor om zoveel mogelijk door te laten gaan. Dus laten we ons niet in de steek. Nee, dat zullen we zeker niet doen. En uh, ik zal straks ook de, de agenda ja, onder voorbehoud dat nog even voorlezen... over wat er allemaal in de cultuurmaand uh, te doen is. Maar dat de kwestie die daar zo doorgaat, dat is uh, goed te weten. Oké. Okay. Ik dank je voor je toelichting. Graag gedaan, hoor, En een fijne dag. Dankjewel. Doei, doei. Doei. Ja. Can't wait to find out Ik zou het willen doen van Doemar En Dumaar Doem bestond oorspronkelijk van 1978 tot 1984. En is nog steeds een van de meest populaire bands ooit in de oh sorry, Nederlandse geschiedenis. Aan de telefoon hebben wij Gerry Rutten. Goedemorgen, Kroos. Goedemorgen, Gerry. Goedemorgen. Hoe is, het, hoe is het met jou? Een ja. je bekomen gisteren van de persconferentie? <laughs> ja, het is wel weer heftig, hè? Maar ik denk dat het wel nodig is uh, om even. Ja, nou, we gaan het allemaal zien of het ook uh, ja, gaat helpen. We gaan het zien, ja. Gelukkig uh, gaan alle activiteiten van, bij, bij Pluspunt gewoon door. Ja, want dat was mijn uh, volgende vraag. Ja, <laughs> uh, uh, in, op beide locaties. Uh, maar natuurlijk wel met inachtneming van de anderhalve meter. En dat heeft Pluspunt al die tijd ook gedaan. Hè? Die houdt nog steeds de anderhalve meter in, uh, in acht. Ja. En uh, bij binnenkomst uh, handen wassen of desinfecteren en een mondkapje op. Oké. Okay. Dus, uh, dat, dat is wel fijn. Maar er gaan, alles gaat door. Maar er zijn ook weer al nieuwe activiteiten. En dat is ook wel heel erg leuk. Ook gratis activiteiten. Dus die drempel is heel laag. Ja. Uh, de eerste. Dat is um, uh, luisteren en genieten van muziek. Oh, dat, uh, dat, ja, dat is bij straatje. <laughs> ja, het is elke vrijdag van 1 tot 3. En dat is in de blauwe tram... En dat, uh, dat, ja, dat dan is, is uh, samen met een groepje muziekliefhebbers herinneringen op, op, ophalen aan de hand van een wekelijks thema. Dus dat is dan heel algemeen en dat is dan gratis en dat is in de blauwe tram en uh, nou ja dat kost niks en uh, je kan je aanmelden bij de blauwe tram op 023 30 40 700. Ja. Dus als je dat als muziek in de oren klinkt, sluit je dan gezellig aan. Ja, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik, uh, ik denk van, nou weet je, ik, ik, ik hou van allerlei genres muziek. Maar ik vind bijvoorbeeld liedjes uit uh, de jaren dertig Nederlandstalige liedjes... wat Mario ja. Zandvoort bijvoorbeeld doet, hè, tussen, tussen ja. één en, uh, en twee vanmiddag. Ja. Ja. Ja. Dat vind ik ook leuk om te doen. Daar heb ik ook een hele grote collectie van. Oude 78 ja. toeren, uh, platen en dat soort dingen. Wordt dan zo'n onderwerp gekozen van nou we nemen een bepaalde periode van die liedjes? Ja, een bepaalde periode of een of of, of, of uh, klassiek of uh, wat dan ook? En dan uh, wordt dat dan uh, herinneringen opgehaald. En dan kan iedereen kan dan zijn bijdrage leveren. Maar dat, dus dat is, is dan. Ja. Hoe, ja, je bijdrage leveren? Dat is over erover te praten of, of, of een liedje mee te nemen? Nou ja, je kan erover praten en dan, je neemt ook de, de muziek mee die, jij, uh, die je leuk vindt. En wat je kan dus met elkaar een thema kan je, uh, uh, bepalen elke week. Oh, Oké. Okay. Ja. En dan, uh, het ligt natuurlijk ook aan uh, wie, wie zich aanmeldt natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, de groep bepaalt uh, wat het thema wordt, zeg maar. Ja. Ja, dit het is ben... nieuw hè, Het is nieuw. Dus het is, ja, ja. Uh, ja dat dus, je kan alle kanten uit ermee. Ik zou bijna gaan denken van, dan uh, kunnen we wel een uh, middagje gaan doen, dat Mario Zondvoort daar een programma Ja, dat zou <laughs> misschien best wel leuk zijn, ja. ja. Want er is, er is natuurlijk heel veel muziekliefhebbers zijn er, en uh, ja, het is leuk om met elkaar dat te delen natuurlijk. Ja, ik weet bijvoorbeeld dat er een grote ja. groep Amsterdammers nou in Zandvoort woont. En je had natuurlijk vroeger die. Amsterdamse, ja. Jordaan-muziek. Ja, <laughs> en hoor dat hoor je is ook allemaal niet meer, hè? Ook dat, nee, ja, die kroegen die, die is allemaal weg. En. Uh, <laughs> ja. ja, die mensen die zongen vroeger mee in de kroeg. Dat is natuurlijk allemaal ja. hartstikke leuk, hè? zien dat ze ja. het ook nu al wel weer doen. Ja. Nou, het is wel een optie, Koor. Uh, ja, ik zal het eens even overleggen met Mario. <laughs> Doe maar. Nou, je kan al ja, dat is goed. Dan, uh, dan horen wij dat wel. Nou, ja. Dat dus is dus de eerste. Uh, uh, ...nieuwe... nieuwe ...activiteiten, activiteit. ja. ja, en dan is er ook iets nieuws... ...en dat is... Uh, uh, ...even kijken... ...een studiekring, en dat is in samenwerking... ...met de bibliotheek van Zuid-Kennemerland... ...die willen een studiekring opstarten... ...is dus ook weer nieuw, hè, allemaal. Uh, en dan... Uh, ...dat betekent dat er een vaste groep... ...van ongeveer tien deelnemers... ...die dan ook weer regelmatig bij elkaar komen... Uh, een vaste dag in de maand of één keer in de zes weken. En dat zijn dan... dan ontmoet je mensen die graag kennis met elkaar willen delen. En dat is dan weer andere kennis. Geen muziek, dat kan ook muziekkennis zijn. Dat maakt dan verder niet zoveel uit. Uh, dus uh, dan kan... Ja, iedere deelnemer, die kan dus elke keer bij toe kan die dus een presentatie over een onderwerp geven wat hem interesseert. Oh, wat leuk. Dat is ook leuk. En dat, dat duurt zo'n anderhalf tot twee uur. En dan... Uh, nou ja, dan kun je praten over van alles wat je bezighoudt eigenlijk. Dat is op zich natuurlijk ook wel fijn dat je met elkaar kan praten. Hè? Want ook in die coronatijd, ja, zat heel, veel mensen zaten binnen natuurlijk. En uh, ja, je zag natuurlijk niet veel mensen. Maar, je, maar met elkaar praten is heel belangrijk. Hè? Of het nou, wat voor onderwerp dan ook. Dat maakt niet uit. Ja, het is de sociale contacten dat je niet, uh, het, de sociale zeggen, contacten, het, ja. het praten ja. verleert bijna. ja. <laughs> Maar goed, het is dus uh, ook, ook iets nieuws. Het kost niks. Uh, uh, maar dat is in samenwerking met, uh, met de bibliotheek. Dus dat is wel leuk. Dat, pluspunt dat, we dan samen, dat we dat samen kunnen opzetten. Je kan je bij uh, informatie... dus weer bij uh, de blauwe tram... kun je daar uh, over bellen. Uh, het nummer dat ik net opgeef, 023 30 40 700. Of je kan ook Eva Elfrink bellen. Zij is... Uh, zij is verbonden met de blauwe tram van pluspunt 06-44-68-31-10. Oké, okay, mag je nog één keer zeggen? Want anders, ik kon niet zo snel schrijven. <laughs> dat is, ja, dat is een lang nummer natuurlijk. 06-44-68-31-10. Ja? Eva Elfrink. Eva Elfrink. Ja. Okay. Nou, ik heb even meegeschreven, was... ik kon het opschrijven, dus... Ja, dat is goed. Studie, studiekring Zandvoort is de titel van die nieuwe activiteit. Studiekring Zandvoort. Maar moet ik me bijvoorbeeld voorstellen... van uh, kom, Een paar maanden geleden kwam ik iemand tegen... die is helemaal lyrisch van al die foto's van de NASA. Die zitten ze dus helemaal, oh, uit, ja, ja. helemaal ja. uit te pluizen en die zien allemaal hele vreemde ja. dingen daar op die foto's. En die, die liet me allemaal foto's zien van... Ja, maar de, de, kijk, van UFO's bedoel je? Ook nee, wel? niet van de UFO's, van, uh, van Mars. Van de NASA. Oh, ja. En dat is de, dat die karretjes de, die rijden daar op die, uh, op die planeet. En die, die, die maken dan de hele dag foto's. En die worden dan doorgezonden ja. naar, de, ja. naar, naar, naar de aarde. En dan gaat hij ze allemaal bekijken. En dan vindt hij dan ja. allemaal... Wat hij dan noemt anomalies. Vindt hij daarop. En daar wil hij heel graag over praten. Van wat vind jij nou? Is dit wat? Nou ja, dat is, is ook dit... een onderwerp. Ja. ja, Bijvoorbeeld. Ja. Nee, maar dan heb ik een beetje een idee van... Uh, wat er dan ja. uh, gedaan is. Het kan zeg. alles zijn hè, Cor. Het kan echt alles zijn. Ja. Nou, ook een heel leuk onderwerp. Ja, ja ook leuk. Nog en dan is er. Nou ja, er, was, er is nog iets nieuws. Ah. En dat is uh, ja poëzie tijdens de bezettingsjaren. Ja, tijdens de bezettingsjaren, ja. Uh, uh, ja, dat is onder begeleiding van Theo Chin Su. Uh, er zijn heel veel dichters die op, op, op aangrijpende wijze de, uh, getuigenis hebben afgelegd van hun gevoelens en ervaringen tijdens die verschrikkelijke tijd. En uh, daar kun je dus op, uh, op 19 november van 2 tot half 4... Uh, de titel is Opdat Wij Niet Vergeten... Uh, kun je dus uh, luisteren naar de poëzie en de verhalen daarachter... tijdens die bezettingsjaren. 19 november, poëzie, ja. middag ja. ja, dus ook in de blauwe tram. En dat kost 2 euro. En dat is dan inclusief koffie en thee met iets daarbij. En dat is dan ook 0... Uh, 023 30 40 700. Ja. En je kan daar ook over mee bellen met Linda Oudendijk. Zij is de andere uh, activiteit begeleider bij de Blauwe tram. Linda Oudendijk. En haar nummer is 06 33 80 3279. 3279 heb ik uh, kunnen opschrijven. Ja. En 06? Ja. De eerste vier cijfers? 06 3380. 3380. 3279. Oké, okay, ik zal het straks eventjes uh, opnoemen in, uh, als ik de agenda ga voorlezen. Ja, want dat is ook wel dat is best wel interessant ook. Uh, uh, ja, dus ik, ik, ook heel, ik, ja, ik heb zelf diverse boekjes uh, uitgekregen van iemand met allemaal van die gedichtjes erop uit de Tweede Wereldoorlog. Dat ja. En uh, toch wel heel erg. Uh... De mensen schreven de gedichtjes, of ze hebben erover geschreven, of ze hebben muziek erover gemaakt, of uh, tekeningen gemaakt. Het is natuurlijk een hele bijzondere tijd geweest. Uh. Ja. En. Uh, dus dat is ook iets, uh, uh, ook een nieuwe activiteit. Nou, dit was dus niet gratis, maar 2 euro. Nou, ja, dat is natuurlijk ook dat niet niks. Heel veel. Dit is Niet veel, hè? Dan krijg je ook nog koffie en thee. Ja. Ja. Dan krijg je dat tegenwoordig? Uh, nou, <laughs> tegenwoordig is koffie al duurder dan 2 euro. Dus. <laughs> <laughs> um, even kijken. En dan hebben we de kunstgeschiedenis. Uh, die gaat ook weer. Uh, door die is dus al lopend. Die is op uh, zondag, 21 november en zondag. 19 december, die kostte, dat is 10 euro per keer en dat gaat deze keer, ja, gaat dat de Griekse mythologie enzovoort enzovoort. Maar dat is al lopend, deze kunstgeschiedenis. Oké, okay, en welke datums ja. waren dat, zei je? De datum is, een, dat is op een zondag, het zijn zondagen, 21 november en 18 december en dat is ook in de blauwe tram. Ja. Er is best wel veel in de Blauwe Trem hoor, wat er weer uh, bezig is. Het is wel leuk. Ja, is het een beetje leuk daar? Ik ben er al een tijdje niet geweest. Ja, er, er, gaat, er, er gebeurt van alles. En uh, uh, Het heeft natuurlijk een tijdje stilgelegen in de coronatijd. Er was de, de, was de accent was eigenlijk meer in Noord, uh, op Noord gericht. Maar uh, ja, nu alles weer zo'n beetje mag, uh, het is het best wel leuk. En, en heel veel leuke nieuwe dingen zijn er. Uh. Ook allemaal laagdrempelig. Ja. Voor iedereen, voor elk wat wil. Nou. Even kijken, Cor, dat is ook leuk. Dat is man en fit. Uh, dus wat misschien wat voor jou. Lekker een uurtje bewegen met mannen onder elkaar. Onder geleiding van een gediplomeerde docent. En dan gezellig koffie drinken daarna. Drink liever bier. Ja, dat wordt niet geschonken. Ja. Ik zit dan ook liever. Ik denk ook niet dat jij de doelgroep bent. Nee, ik, uh, um, ik begrijp het. Want dat is, dat is natuurlijk helemaal in navolging van uh, die cursus ja, van bewegen. Ja, van bewegen, ja, klopt. En dat is, het is met Zandvoort pas 7,50 euro per maand. En zonder is het 15 euro. En dat kun je dus ook weer bij Plus.Noord plus aan, uh, aanmelden. Ja. Dat is weer wat anders. Ja, dat is vanaf 12 januari. Hè? Dat is vanaf volgend jaar. 12 januari. Vanaf 12? Ja. Um, even kijken, wat had ik verder nog? Oh ja, er is ook de, biljart, de biljartclub in, in de Blauwe Tram. Die is ook weer gestart. Ja. Ja, die gaat ook, in januari, gaat ook in januari. Nee, januari komt er weer een nieuwe club. Biljartclub. Dus daar kun je je ook weer voor aanmelden. Ook via het nummer 023. 23, 30, 40, 700. Dus de introductiecursus is dat dan weer. Start in ja, januari van, 10, van half 11 tot 12. Kost 15 euro voor vijf lessen, inclusief koffie en thee. Ja. En dan kun je dat is ook in de, in de blauwe tram. En dan leer je dus in, uh, van een fanatieke bil biljarter... Leer je in vijf lessen de basisprincipes. Oké, okay, maar... Dat... Dus uh, het, als je denkt van het, het, ik stoten, ga Het stoten op zich, dat moet je dan wel. Uh, <laughs> Wat zeg je? Het, het stoten tegen de dat moet je dan wel zelf uh, een beetje onder controle hebben. Ja, dat moet je dan, dat ja. weer je allemaal wel, denk ik. Uh, zo. Maar dat is dus ook weer in, uh, in de Blauwe Tram. Nou, dat is dan heel. Uh, nou, volgens te mij gehoor, is dat, zijn dit alle nieuwe activiteiten die ik nu heb opgenoemd. Ja, en al die activiteiten staan op jullie website? En die staan op de website www.tus.zandvoort.nl of in de activiteitenladder in de uh, Zandvoortse krant. Oké, okay. nou. Dus, uh, nou. Dan uh, wil ik jou bij deze van harte bedanken voor de uh, ja, toelichting. Nou, dankjewel. Ja, dankjewel. En uh, dan hoop ik maar dat het een grote opkomst gaat worden. En dat alles succesvol Ja, succes dat hoop wordt. ik ook. Ja. Ja. Dankjewel, Koor, uh, voor de tijd en een goed weekend. Dankjewel, dag. Oké, okay, dag Koor. Dag. luisteren naar De Roe met het nummer We Won't Get Fools Again. En ja, ik dacht van nou, misschien een beetje te stevig voor goede antwoord. Maar ik vond het eigenlijk wel lekker en dat past ook wel goed bij het onderwerp. Want uh, we hebben zometeen, uh, als het goed is, Marcel Busscher aan de telefoon... met een reactie op de laatste persconferentie van het demissionaire kabinet. En gaat de meeting van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zandvoort... gewoon door op 16 november. Marcel is, als het goed is, aan de telefoon. Klopt dat? Ja, dat klopt zeker. Ja, hoe is het? Een beetje bekomen van de persconferentie? Uh, nou, het blijft wel vreselijk pijn om steeds weer uh, een, een deksel op je neus te bedoel, uh, ja. de eelt, Er zit wel aardig op uh, ondertussen op de, op de neus. Ja, Dan lijkt geen einde aan te komen natuurlijk. Nee, nee. En het, uh, zoals het er nu uitziet, de komende drie weken uh, waar het kabinet het dan over heeft... ...ja, daar ga je al meteen ook wel twijfels bij uh, stellen natuurlijk, want... Uh, er moet wel wat gebeuren, we wil het uh, over drie weken weer vrijgegeven worden en dat we wel wat gaan verruimen. Maar... Ja, want we moeten het... het nog steeds uh, positief blijven bekijken en dat we over drie weken weer wat ruimte hebben. Maar, maar ja, het is vooral voor, uh, voor de natte horeca, de, de cafés en twaalf uh, uur was natuurlijk al dramatisch. Ja. En, en nu acht uur is gewoon uh, ja, kansloos. Ja, het gaat natuurlijk om Of uh, uur, is wel naar de crew. Dan ben je nog aan het werk. <lacht> Ja, de meeste wel. Ik, het zou wel een, bijna een goed voorbeeld worden om, uh, om op tijd. Uh, tuurlijk, je, je kan nog wel een biertje drinken, zo is het niet, maar het zijn weer de regels waar we mee geconfronteerd worden. En natuurlijk, het is de gezondheid van de mensen staat voorop, maar op een gegeven moment de duidelijkheid en de, ja, de zorg die dit bij de ondernemers in de horeca teweeg brengt, ja, dat, dat begint er nu ook wel echt wel uh, problemen af te geven. Ja. Ja, ik heb dat ook altijd begrepen van met de QR-code, dan kon je dan uh, gaan naar binnen toe. Hè? Dat is dan uh, testen voor toegang en je moet dan gevaccineerd zijn. En uh, als je niet gevaccineerd bent, dan kun je je laten testen voor, uh, voor niks in de haltestraat En dan kan je alsnog naar binnen voor de komende 24 uur. Dat ging volgens mij heel goed in Zandvoort. Hè? Want ik kom zelf ook regelmatig in de kroeg, werd altijd netjes gecontroleerd. En alles werd altijd netjes uh, nagekeken. En uh, ja, nu is dat ineens niet goed. Was het zo erg hier in Zandvoort ook, weet je dat? Of? Dus nee, zover ik weet, nee, zover ik weet, ik heb uh, daarover voor de rest weinig of geen uh, problemen gehoord. En uh, ja, ik bedoel, ik kom ook wel eens uh, ergens anders dan in ons eigen etablissement, om het zo te zeggen. Yo. Maar uh, ja, ja, je moet toch even de deur uit af en toe. Nee, maar uh, uh, tuurlijk, we worden er niet blij van dat het moet gebeuren. Maar dat als het moet gebeuren, dan doen we dat wel. Ja. En, uh, ja, nu moeten we dus ook... De, de consument of de gast die bij ons dagelijks over de vloer komt... Die moeten we ook gaan, blijven controleren. Ook al weten we gewoon dat de mensen uh, gevaccineerd zijn. Ja. Uh, maar uh, dit heeft zo'n aanslag op ons, ons werk. Wat we willen doen. We willen gewoon gastvrij zijn. We willen geen mensen weigeren aan de deur. En noem maar op. Ja, je wil geen politie gaan spelen. Nee, je wil gewoon, je wil gewoon met je vak bezig zijn. En dat wordt wel steeds moeilijker gemaakt. En gelukkig... Uh, het niet gelukkig, maar er zijn wel meer branches waar het nu mee te maken komt. En ik bedoel voor de winkels en het is, het is gewoon heel vervelend. Alleen nu zullen ook andere branches mee te maken krijgen en dan zul je ook merken, het kost tijd, het kost energie, het kost extra inspanning. Uh, en je kan niet overal tegelijk aanwezig zijn. Ik bedoel, je praat over grote bedrijven die meerdere mensen heeft. als je mensen hebt, want ook dat is natuurlijk nog eens een groot probleem, het personeelbestand in de horeca. Ja. En ja, je, er worden wel steeds meer taken bij ons op de schouders neergelegd. En dat, dat, ja, dat gaat uh, ten koste van je service en je kwaliteit. En dat is gewoon jammer. Ja, ja dan heb je al een personeelstekort en dan moet je allemaal extra taken doen. Dat is natuurlijk ook niet echt uh, fijn. Nee, niet bevorderlijk. <laughs> nee, nee. Dus, uh, maar goed, we, we blijven ons best doen. Ik bedoel, uh, we hebben hiermee te maken. En ja, er is ook niet een andere keuze dan te doen wat ons opgedragen wordt. Ik bedoel, uh, ja. Ja, we maar moeten van zijn. Ja, ja er, zijn, er zijn gewoon bedrijven die voor, waarvoor het nu niet meer uh, efficiënt is om überhaupt open te gaan. Als je tot acht uur s avonds open mag gaan. Ik bedoel, een discotheek, dancing, de chin. Uh, ja, daar ga je pas s avonds uh, op z'n vroegst uh, normaal gesproken om een uur of acht. Uh, als je er om acht uur al bent. Dan, uh, en, maar dat, dat, dat wordt gewoon heel moeilijk allemaal. En, ja. ja, dan Ik kun je wel weer met steunmaatregelen aankomen. En dat, dat we geholpen worden in de horeca. Nou, de bedragen die er genoemd worden. Het is ook niet helemaal uh, in de juiste perspectief neergezet. Maar gewoon het feit dat je gewoon niet kan doen waarvoor je ooit bent begonnen. Dat, dat je gewoon je werk afgenomen wordt. En dat je, uh, ja, de dingen waar je graag mee bezig bent, gewoon ontnomen worden. Dat, dat is best wel vervelend. En het is natuurlijk al, ja, we mogen gelukkig nog een klein beetje wat doen. En voor de restaurants kunnen ze in ieder geval nog een, een, een in kwijt. Maar dit willen we gewoon echt niet. Ja, nou, volgende week moet ik eerder gaan. Want ik zou ook uit eten gaan. Maar dat... Uh, ja. Moet dan ja. Uur, uur en vijf dan maar heen. Ja, dus de mogelijkheid... Maar dan praat je nog over de restaurants. Nou, voor een café kan je inderdaad... wat je zegt, s middags om vier uur al even er wel naartoe. En dan kan je tot acht uur nog een biertje drinken. Maar ja, dan moet je wel om vier uur de tijd hebben... om er al heen te gaan. In het weekend zal het misschien wat minder problemen opleveren. Ja, ja, ja. Maar, maar ook daar wordt gewoon wel weer een hoop... Uh, ja te niet gedaan aan, aan omzet. En ja, de, de, de zin om ondernemer te zijn wordt wel uh, <laughs> ondanks dat, uh, Nou ja, het heeft natuurlijk ook te maken dat er is geen zicht op het einde. Wanneer houdt het nou een keer op? Nee, dat, maar dat gaf klaar met de drie weken. Nu drie weken. Ja. Ja, moeten deze maatregelen dan de 16.000 besmettingen per dag terug gaan brengen naar de respectabele 10.000? Uh, als dat zo is, dan ja, ik laten allemaal... we ook nog niet versoepelen. Denk ik. Maar goed. Ik, heb hier, ik heb hier nog wel een lijstje met uh, maatregelen die ook allemaal tijdelijk zouden zijn. Nou, dat is uh, een jaar geleden begonnen. Ja. Dat is nog steeds niet... <laughs> nee, uh, uh, nogmaals, het blijft heel vervelend. Voor de, en niet alleen voor de horeca-ondernemers. Maar er zijn er natuurlijk nu ook uh, andere branches waar uh, nou, de niet de winkels... waar je zo meteen uh, je qr code moet laten zien. Uh, de anderhalve meter die weer teruggekomen is. Ja, de evenementenbranche die wederom uh, een keiharde knap krijgt als je denkt... van, we kunnen weer een beetje een feestje gaan geven en gaan, uh, dingen gaan organiseren. Ja, het is, gewoon, het is gewoon echt heel vervelend. En ja, ja en ik weet inderdaad niet uh, hoe lang gaan we dit nog meemaken. Gaat het weer tot maart duren? Dat het hele winterseizoen er heen moeten? Of zal er wel een klein lichtje aan het begin van de tunnel zijn? Ja, ik ben, het, uh, ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik werk zelf uh, in, uh, in Denemarken heel veel. Daar is helemaal niets meer uh, met corona is, uh, is, is, is gelimiteerd. Alles is gewoon open en vrij. Ook geregeld in de wet van uh, corona is geen A-status uh, virus. En uh, ja, de meeste mensen zijn ook daar gevaccineerd. En uh, ja, je ziet, ik merk eigenlijk maar niks. Het is heerlijk om daar rond te lopen. Ja. Maar goed, um, ja. daar hadden we het nu niet over. Um, jullie hebben binnenkort een, uh, een vergadering op 16 november. Gaat dat nog door? Gaat dat nog door? algemene ledenvergadering, klopt, daar hebben we. En zo ver als het er nu uitziet, binnen deze maatregelen kunnen wij uiteraard gewoon de vergadering door laten gaan. Want uh, het is in de horeca, ja, we, we hebben een QR-code, uh, degene mogen daarmee naar binnen natuurlijk. Dus, uh, maar we zullen gaan zitten, ik bedoel, uh, geplaceerd uh, zal de vergadering plaatsvinden. Ja. Maar dat is meestal zo, met de vergadering. Ja, ik denk die vergadering dat is mijn hamerstuk en dan die gaan jullie aan de drank, of... Dus uh, nee, de horeca gaat nog even bij elkaar zitten, en we zitten het is niet, dit is onze algemene ledenvergadering van de horeca Nederland, ja. dus, uh, waarbij alle horeca-ondernemers uitgenodigd zijn, die lid zijn van de uh, horeca Nederland, en dat zijn, dat zijn er in voor uh, best veel. Ja, want hoe, hoe zit dat? Want ik ben natuurlijk geen horecaondernemer. Maar uh, stel aan de, de luisterende die is geen lid van de Koninklijke Horeca Nederland. Nou, die mag natuurlijk niet komen. Maar moet je eigenlijk lid worden van Koninklijke Horeca Nederland als je een kroeg hebt of een restaurant? Nee hoor, dat is een keuze. Dat is een keuze. Maar er is ook maar één organisatie. Die, uh... Het is, uh, Horeca Nederland is een organisatie, een landelijke organisatie. En regelt veel dingen, kan veel dingen voor je regelen. Ja. Uh, um, en een lidmaatschap ja, daar moet je voor betalen, dat sowieso. Maar daar zitten ook weer veel uh, financiële voordelen aan vast. En in principe, als je een beetje gebruik maakt van de financiële voordelen, ja, dan is je lidmaatschap eigenlijk te verwaarlozen. Ja. Het bedrag wat je betaalt. En uh, ja, het is een overkoepelende organisatie, dus een spreekbuis voor ons, zowel op uh, lokaal niveau wat de afdeling Zandvoort dan doet, als op landelijk niveau en ja en regionaal. We hebben een regiomanager... manager. En die zorgt ook, hebben wij vragen, als bestuur kunnen we er bij hem terecht, maar ook gewoon als lid zijnde. Uh, iedereen heeft zijn nummer en iedereen kan hem bellen met vragen. En in deze tijd, ook vandaag, normaal gesproken is het uh, kantoor zeg maar, gesloten in de weekenden. Maar vandaag zitten er toch mensen aan, aan de telefoon paraat om, hebben wij vragen als ondernemers zijnde in de horeca met betrekking tot nieuwe maatregelen. Kunnen we bellen, kunnen we ze bereiken en dan uh, kunnen ze je daar eventueel mee helpen. Ja. Dus ze kunnen het niet versoepelen, dat niet, maar ze kunnen het wel duidelijk maken. Ja. Nou, Ik zat even te kijken naar die agenda, want ik heb een printje ervan gekregen van onze redactie. Er staat er bij punt 5: wensen en verwachtingen voor de toekomst. Heb je bepaalde ja. wensen, Marcel? Ja, heb ik bepaalde wensen. En het is inderdaad ook een beetje, wat verwacht de ondernemer nog van... Uh van ons, wat, wat, kunnen wij nog iets verder betekenen dan de dingen die we momenteel doen en ja dat gaan we de leden natuurlijk vragen en daar zullen we misschien weer mooie ideeën uitkomen waar wij ons de komende jaren op kunnen richten en uh, ons in kunnen vastbijten ja. dus dat is daar, ja heb ik zelf ideeën Um, ja, er staat nog wel zeker, het, het terrassenbeleid uh, staat ons op de agenda, om daar, uh, maar dat is nu ook uh, binnen het OBZ al besproken, dus het uh, ondernemersbelang en zandvoort is dat besproken. En de gemeente gaat er ook mee aan de gang, het, het zal natuurlijk niet uh, van vandaag op morgen veranderen, maar er zijn wel punten in het terrassenbeleid die zeker aandacht uh, genieten. Ja, iedere dag om vier uur de staat afsluiten en er een terras van maken. Het zou bijvoorbeeld een optie zijn, Ja. Ja, ik bedoel, ik dat zie dat uh, best wel vaak ook in andere plaatsen. Dan heb je dan uh, veel toerisme en dan heb je dus die doorgaande wegen in het centrum. Die zijn allemaal afgesloten, dat is allemaal voor de toeristen. Want ja, al die winkels en terrassen die daar zijn, die profiteren ja. daar dan optimaal van. Ja, en dat zijn wel dingen, bespreekpunten. En uh, ja als de ondernemers dat bespreekbaar maken bij ons, dan kunnen wij dat ook weer meenemen in onze overleggen die wij uh, op andere plekken ook voeren. Dus ja. dat zijn zeker uh, punten om in te brengen. Nou, we gaan het zien. Ik denk dat ik uh, Gert nog wel even vraag om nog even contact op te nemen met jou... na afloop van de vergadering of er nog wat nieuws te melden is. En dan uh, zullen we elkaar misschien wel weer uh, spreken. Is goed. Zeker. Ja, in ieder geval dankjewel voor de reactie. Ja, graag gedaan. En veel succes met de uitzending. Dankjewel. je. Hoi, naar Berdien Stenberg met het mooie nummer Rondo Russo. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het volgende onderwerp met Toos Bergen van de stichting Classic Concerts. Want er is wat nieuws te melden. Toos, goeiemorgen. Goedemorgen. Dat was inderdaad een mooi stuk. Ja, mooi hè? Ja, ja past helemaal in ons straatje. Ja, dat dacht ik ook. Nou, dat <laughs> ja. heb ik dus uh, weer uh, even leuk bij begrepen. Mooi Goh? uitgekozen. Uh, vertel, zondag 14 november 2021, Symfonie Orkest Haarlem... met uh, Nicolas Devens, is de dirigent. Ja. Maar er is iets bijzonders Klopt. bij. Uh, nou ja, het, het gaat in ieder geval door. We hebben gisteravond natuurlijk uh, met angst en beven naar de persconferentie zitten luisteren. Ja. En uh, het mag doorgaan, want uh, alle bezoekers die bij ons concert komen, die uh, worden gecheckt voor het binnenkomen. En uh, ze hebben allemaal een vaste plek. Dus uh, ja, wij hebben toch besloten om het door te laten gaan. Ja. En... Uh, ja, dat, dat, dat is wel uh, met alle voorzichtigheid van dien, want daar zijn we natuurlijk sowieso als bestuur van Klesse Concerts wel heel uh, scherp op. Dat, uh, het is een kwetsbare groep die vaak uh, naar onze concerten toe komt, dus we proberen het zo veilig mogelijk te, te organiseren. Oké, okay, nou dat is in ieder geval goed te horen. Ja. Ik heb begrepen dat een, uh, een, het is een romantisch programma is met het jongste talent tot nu toe. Ja, de jongste violist die uh, Mara Mostert en uh, zij begon met vioolspelen op vijfjarige leeftijd. Ze heeft uh, haar opleiding gevolgd aan het Zweling College in Amsterdam en uh, ja ik denk, dat het, ik denk dat het gewoon een heel prachtig programma wordt. Als je van romantische klassieke muziek houdt, dan, uh, dan ben je morgen op de juiste plek. Ja. In, in de protestantse kerk en het concert begint om uh, drie uur, uh, kwart over twee gaat, uh, gaan de deuren open en uh, dan een beetje de gelegenheid hebben om iedereen uh, rustig te checken, want dat neemt natuurlijk nogal wel wat tijd in beslag. Maar uh, even, ja, ik verheug me erop, want ik denk dat het een prachtig programma is. Want uh, de kaartes, er zijn nog kaarten te kopen of zijn ze allemaal uitverkocht? Nee, nee, nee. Er zijn nog nou, in principe doen we niet aan volverkoop. Maar uh, er hebben wel een aantal mensen uh, een kaart gereserveerd. Maar er zijn nog kaarten. Dus uh, je hoeft het niet per se uh, van tevoren te reserveren. Maar uh, kom op tijd, zeg ik altijd. Maar dan weet je zeker dat je een plekje hebt. En uh, vol is vol. Ja. Dus uh, dat, uh, dat sowieso. En uh, voor de... De komende tijd, hebben jullie ook nog iets bijzonders? Uh... Uh, nou, we hebben natuurlijk afgelopen zondag een prachtige grote productie gehad. Wat echt een uh, Mozart in Zandvoort. Wat een geweldig, uh, geweldig mooi concert is geweest. En wat we ook nog hebben in december is een kerstconcert op uh, 19 december met het Haagse eh, uh, maar daar komt al, al nog informatie over. Dus dat, uh, en het programma voor volgend jaar 2022, dat is ook alweer helemaal klaar. Dus uh, ik hoop dat corona geen roet in het uh, muzikale eten gooit... en uh, dat dat allemaal toch door kan gaan. Ja, ja, dat hoop ik ook. Want dat is natuurlijk wel erg jammer. dat jullie, jullie doen er zoveel moeite in. Zeker er zoveel moeite in om het allemaal leuk te maken. En dan, ja, ja, en dan... ja, ja, het is niet alleen een moeite. Dat, dat is op zich niet zo'n probleem. Maar uh, doordat als er geen concerten kunnen zijn. We hebben er dit jaar. Is dit pas het tweede concert. Dus we lopen ook inkomsten mis. En we hebben ja. wel uh, vaste lasten die betaald moeten worden. En, uh, dus ja. Dat, uh, hoe we dat allemaal gaan oplossen en uh, ook met het tekort van vorige week van de grote productie dat ja het moet allemaal wel betaald worden dus dat uh... Ja. We hopen toch dat, dat, dat we voor volgend jaar weer een beroep mogen doen op onze vriendenclub en op onze sponsors. Dat, uh, dat we dan toch wel wat inkomsten hebben om, uh, om bepaalde kosten die we toch moeten maken. Zoals verzekering, kerkhuur en noem maar op. Om, dat, die te kunnen, om die te kunnen betalen. Ja, nou, laten we in ieder geval even dan uh, morgen nog uh, even afwachten van of dat een beetje een succes gaat worden met de opbrengsten. Mara ja. Mossert op de viool aanvang om uh, drie uur middags en de kerk gaat op ja. om kwart uh, over twee. Uh, omwille... Precies. Omwille van de ja. tijd, we hebben nog één minuut, uh, moet ik het echt afsluiten? Want uh, ik heb een techneut die zegt, van, ja, ik moet nou opschieten. In nee, geval, ik begrijp het, ik begrijp het. <laughs> dank je in ieder geval voor de redactie. Ja, ja. oké, okay, dank je wel, Tot ziens, dag. Goed, dag.